Wij beginnen de les 19 van Prihet Chaim. Pagina 6, bovenaan de regel 1. Sharat Vila Perk Dalet. De poort van het gebed, de perk 4. De regel 2. Vata dat is het begin van de dagelijksche dagelijksche dagelijksche dagelijksche dagelijksche dagelijksche dagelijksche dagelijksche dagelijksche dagelijksche dagelijksche dagelijksche dagelijksche dagelijksche dagelijksche Lehalotam tam, R'ak alidei, Sh'yukhlu chlu, haneshamot, fir hapnimiot, pnimiot, de dale alidei hakorbanot. Ashe maalin, wechol olan, olam בפינה דהפנימיуют, שהמ נפשין, זה דריכל פאיפ דא sia, ימ ארגמ אקיף שילהמ גמ קן, אנא סא ארידא יגדי בור שיל חילא כקרבנות, בולא אפנימי, אפנימיуют, ואמ אקיף, זה שילו אדולא מאי טרא. Achar asher asinu elanefasot ha'el. Shehem p'nimit de asiya Bekinat mochin pnimim. Zeven, Vegam or makif bimekomam lemata. Geweldig, geweldig hoe hij dat uh, helder maakt wat wij verder doen. We hebben nu dus stadia van uh, het uh, van de correctie van het uitwendige gedeelte door uh, gelezen of gehad ge, uh, heeft het ons al uh, gegeven wat wij doen met die handelingen en nu begint hij, vertel ons over wat doet het gebed? En wij weten het ook het gebed bestaat, het gebedgedeelte bestaat uit vier delen, vier stadia. Daarom, ook hier zijn er vier onderdelen. De regel 2. Wat dan de erin nu zullen wij uitleggen dat het gelkeert filabats maar vier delen van het gebed zelf. We laten gieren, zullen beginnen min hakorbanot. Met de korbanot. Dat is het eerste gedeelte wat men zegt ochtends na de zegeningen, na de algemene zegeningen gezegd te hebben. Begint het eerste gedeelte van het gebed, dat heet hakorbanot. Hakorbanot komt, komt van het woord korban, offerande. Dus datgene wat men doet, uh, in plaats van. De tempeldienst zoals het geweest was, toen het, wa toen het nog nodig was om een buiten de mens nog de tempel te hebben. Maar nu, na het breken, opbreken van de tweede tempel, is niet meer nodig. Want de tempel is dan in het hart van de mens. En in zijn lippen, in zijn jezot enzovoort. Dus de mens moet dan die iemand die een gebed doet, die begint dat het eerste gedeelte van het gebed uh, dat korbanot heet. De, het overhanden. En dat is precies hetzelfde wat in de tempel was. Want waarom begint het met de korbanot? met de overhanden doen. Ja, met het uitspreken van al die overs die gebracht werden in de tempel. Omdat eerst komt er uh, voordat de mensen een gebed, een ware gebed, geestelijk omhoog brengt, moet hij eerst zijn lichaam uh, overhanden doen van zijn lichaam. Zijn lichaam prijs te geven, zijn vlees Prijs te geven, en dat is weergegeven in deze korbanot. We Gere, wij zullen beginnen met de korbanot. Onthoud het, dat woord dat ik niet steeds moet omschrijven. Dat in de omschrijvingen, door de omschrijvingen verliest het aan kracht. En wij zullen beginnen met de korbanot. Wenomar, en wij zullen zeggen. Kijk hier, aarshikwani, dat kan ook alledaaglijk. Want zie hier, nadat nadat alle vier werelden al gecorrigeerd werden in het aspect, aspectregeldrieh van de chitsoni, het bimakoma, van het uitwendige op hun plaats, hier verschijnt alleen al dat het is nu onmogelijk om zij uh, te doen opstegen en samen te, te doen toevoegen voegen aan elkaar. Anders dan door door, door uh, de door samenvoeging van de zielen, hun zielen de inwendige gedeelten van de vier werelden door de korbanot, door deze uh, dat dit eerste gedeelte dat korbanot heet. Daarmee, let op wat je zegt ons, gaan we dat gaan wij ook samenvoegen aan de zielen die in deze vier werelden zijn uh, door deze korbanot. Dus eerst door die fysieke, hand, fysieke handelingen die wij deden met, met de zegeningen daarbij. Corrigeren wij de werelden zelf. Natuurlijk alles binnen jezelf. En daarna de zielen. Dus, dus doen wij de, het inwendige gedeelte van die, werelden, van die vier werelden. Brengen wij omhoog. Verbinden wij ook met elkaar. Door de korbanot. Door deze uh, dat gedeelte die, uh, dat korbanot heet als er asmaarin we in, want dat, dat dan doet men of wij doen het opstegen en samenvoegen de wereld asia in het aspect inwendige aspect, in het inwendige aspect. Welke inwendige aspect zijn nafschinderen, die de verschot van de wereld, als van het woord nefesh? Het laagste so, is omdat Asia heeft kenmerkt zich door nafschot, door nafsch. Vijf. Im ormaqief met de met het ormaqief van hen eveneens, eveneens met hun ormaqief. De zaal, die, al alidee, welke ormakief is geworden door die boer, door de, door de spraak van het deel van de korbanoot. Dus wat men, wat men met, het, met het spreken doet, wanneer men dat uitspreekt, deze, dit gedeelte van de korbanoot, dat is dan ormakief. Zie je, kijk nou hoe belangrijk het is om gebed ook uh, met je met mond uitspreken, dat jij, al, al, al is het maar fluisterend, maar dat is een handeling, zeg ook, dan wordt het ook als handeling gezien. Wel willen abnemen en dan steegt het inwendige gedeelte op, en de makief ervan steeg op, adolamma yitzirazes, tot de wereld jitsira. Achara sherasinu, Eil. nadat wij deze nefashot hebben, nefashot hebben al gedaan, nadat wij hebben die nefes, alle nefes van de wereld Assia, hebben wij opgetrokken, deden wij de, de, de optrekken, naar, uh, na, naar het verzamelen van al die, naar het dedoen, zoals hij zegt, van alle nefes van de wereld Asië. En dat doen wij die op, opstegen naar, de wereld jetzeraar. En priemiet de asia, welke nefasot. Let op, welke nefashoot van de asia, dus welke nefes. Nefes is innerlijke gedeelte van de wereld asia. Dus welke nefashoot, meervoud van de nefanefes zijn het inwendige gedeelte van de wereld asia in het aspect van de inwendige mochin. We gaan zeven oormakief en eveneens het oormakief van hen op hun plaats beneden. Dat allemaal werd opgetrokken naar de wereld, wereld Yetzira. En maar goed opletten dat wat hij zegt, Nevers, natuurlijk, Nevers is het inwendige gedeelte van de wereld Asia. Zeven. Zie je wat wij, wat wij leren van wat wij doen in het gebed? En niet dat lullig gebed, dat, bed, dat uh, psychologische uh, uh, bezigheid met al die buigingen dat uh, het volk Israël doet. Dat helpt absoluut niet, want zij weten niet wat zij doen, wat zij daarmee corrigeren. Alleen boe boe boe, boe, boe, boe, boe, en alles, dat is wat zij doen, op allerlei niveaus. Boe, boe, boe, op allerlei niveaus. Onzin op allerlei niveaus. Ja, gewoon voor de mensen ogen. Zeven naar dit punt. We agharkaag, in we nechlarin bij het was gemaakt van iets, van iets niet, Achter zija, olegam ken imahem. Waar karka nasin, mochin pniemim umakifin, el. צריך 8, אחד להרוכח ינשיב את הים, ואולי נאילו הרוכח רוחות שמעפנימית על המים הים, ורפנימית ורפה מכיפשהם, על המים אין אבריא. נסף. נסף. נסף. נסף. נסף. נסף. נסף. נסף. נסף. נסף. נסף. נסף. נסף. נסף. נסף. נסף. נסף. נסף. נסף. נסף. En vervolgens, olen we niet lang bij Yitzhira stechen äh, zij op en voegen zich toe, voegen zich samen äh, in de wereld Yitzhira. was als gaan achit so ach so schelo, en dan ook het uitwendige daarvan. Shihu Kalutulam asiya dat het äh, totaal van de wereld asiya is acht pnimiumakief shelo. Het innerlijke en het uitwendige, uitwendige licht van hem. Het innerlijke or en in, makief en omringend van hem. Licht, omringende licht van hem. Olegam hem steekt eveneens samen met hen op. Dat hebben we nu, zo so hebben we nu de, uh, dat eerste gedeelte hebben we zo gezien, wat doet dat eerste gedeelte, die dat korbanot heet, of rande. We acharkaag, alideas mirot, en vervolgens door de lofzang, door de loofzang, dus uh, de loofzang, heet, let op, onthoud die woorden, heeft smirood, dat is het tweede gedeelte van het gebed zelf, ge en dat heet smirood, loofliederen, uh, in veelal opgebouwd door de psalmen, stukken of psalmen, van David. We vervolgens, door de smirood, door dat tweede gedeelte van het gebed, dat smirood, smirood heet, loofliederen, Naast in mogen, worden, worden gemaakt, de inwendige mogen, goed opletten, en de makifim en de omringende lichten, voort en behoeven, voor de roeging die in de wereld Yitzera zijn, want in de wereld Yitzera zijn, het inwendige gedeelte van de wereld Yitzera is roeg, ja? en roeging is meervoud. Dus de ziel, uh, of de zielen in de wereld Yitzera heetten roeging, op hun niveau is roeging, en de zielen in de wereld Asia heten nefashot, van het woord nefers. En die zijn het innerlijke, innerlijke gedeelte van de desbetreffende werelden. Negen na de komen. Waar zo in Eloha roegot, en dan stegen op deze roegot, roeg, roeg, meervoud roegot, van hen die, oh, shem Pnimit oh, lama itsera, welke rohot, zijn het inwendige gedeelte van de wereld itsera, met samen met het or pnemi en or kif van hen, el Olama bria naar de wereld bria. Zie je wat wij hebben geleerd? Dus verder dus vanaf dus door het door die loofliederen hulde brengen, dat tweede gedeelte, dat, dat smirood heet, dat smirood heet, het tweede gedeelte van het gebed zelf, komen wij tot de wereld bria, en brengen wij alle krachten naar de wereld bria, nou, dat is wat we leren toch, hoe komen wij naar, naar, uh, naar, het zieloed? hoe, komen we tot Yeshua, en daarna keren we terug naar onze eigen plaats, maar dan is het niet meer dezelfde plaats als het geweest was, niets verdwijnt in het geestelijke, maar ook altijd eh, niets is hetzelfde, want dan komt er een toevoeging van boven, en dan betekent dat wij ook geestelijk een stukje hoger zijn gegaan, dat onze permanente plaats, als het ware nog een extra heeft gekregen, dat wij extra kracht hebben we gekregen van boven door dat gebed. En dat blijft eeuwig ons, eh, onze verdienste. Men kan natuurlijk altijd, altijd dingen verpesten, maar verpest je alleen maar een toestand. Maar wat, er, wat je gedaan had, blijft altijd, wat je aangetrokken had, blijft altijd. Arishimodarvan blijft altijd zitten, tin. Niets verdwijnt in het geestelijk. Tin na de punt. Wa'as pchnat orpnimid yetzira. im ormakiv shelch a hitson hitsonot gamken. Olin im haruhin. Wanneer gelijk Elif iemand hem lemalen bebria, en wat is dan het gevolg wat hij zegt nu? Waar zijn in? Pijnt de ietsera, het aspect orpnimi van de wereld ietsera, zul hij iets dat het uitwendige gedeelte van hem samen met de orma kieft, Samen, samen met het oormakief van het uitwendige gedeelte. Eveneens. Olin im haruchin stegen ook met de roechin. En ja, is een inwendige gedeelte van de wereld. En worden samengevoegd ermee. Boven in de wereld bria. Twaalf. Kijk, dat is... Voor dat is dus, op deze manier zien wij, wat doet het gebed? Waar brengt het gebed jou naartoe? We achar kach b'yotzer, naasin mochin p'nimim, om el Anifashot Shem p'nimit abriya. En dan komt er een derde, derde gedeelte van het gebed, dat heet Yotzer. Dus daar het begint met het um, met het, um, de zegening over de dag. Gezegend is Hashem die de dag heeft gevormd en de nacht en de, de, de, de, het licht, sorry. Het is de zegening over het licht. En over de, de gezegend is de schepper, die Hashem, die het licht heeft gevormd en de duisternis heeft geschapen. Dat is het begin van het derde gedeelte van het gebed. We acharkach, kaag, en vervolgens bij heet Jotzer, Jotzer betekent hij die vormt, het wordt dus, naar dat woord hij die vormt, wordt ook dat gedeelte genoemd, uh, en ook dat onthoudt het bij Jotzer, en vervolgens in het, dat gedeelte van Jotzer, hij vormt, of hij voor, uh, aan het vormen is, Naast de mochen worden de mogen inwendige mogen gemaakt en de omringende en inwendige en de omringende mogen gemaakt voor de neshamot. Want neshama, let op neshama, is in de wereld bria. Neshama is de, het inwendige gedeelte van de wereld bria. Ja, dat is wat hij zegt, dat die zijn deze, welke nechamot, dat nechamot zijn het inwendige gedeelte van de bria. Dat is dus de hoge ziel van de mens, het derde component, de derde component van zijn, hoogste component van zijn ziel. Twaalf, twaalf na de punt. We als hem olin addertin haatsilut. tin We az gama-chitsoniyut klalut olam ha-briya, nimi we ve gama-or-makif-shelo. Hem olin v'niklalin im fertina ne shamo de-briya va-olin at nad-punt. We az dan. Hem olin, ade atseloot, zij steken op, tot de atseloot. Hij zegt, tot de atseloot, betekent niet de, de atseloot inbegrepen, maar tot de atseloot. Dus passeren de hele wereld, bria, en komen tot de atseloot, dertien. Waazgama gitsoni, het lama bria, en dan wordt ook, het uitwendige gedeelte van, het totaal van de wereld, Bria, het wil zeggen, orpniemie van hem, zijn orpniemie en ook zijn ormakief, hem olien stegen op, Nichlarin en worden samengevoegd met de neshamot van de Bria, 14, en op en stegen op naar de Atsilut. Regel 15. Weheen. Bekriat schma, zebayot ser. Kvar alu asi jawejt serababriya. Weheen, pinat, tiferet, kumal goed. Weheen, bin nee, abriya. Geweldig, geweldig hoe hij dat 15, we hineën ze hier, shma. Zo so wordt het afgekort gezegd, kriat, is be, betekent in, het tweede woord van de regel 15. be, bet aan het begin. Het tweede woord begint met de letter bet. Dat betekent in. En dan afkorting kuf, dubbele apostrof, shin. betekent kriat shma, het zeggen van shma, shma. Shma Israël, hoor Israël, Hashem. Elke el, okay, Jauw, no, Hawaii Hawaia, Elohim Elokim, is één. En wie in hij, bij en zie hier, bij de, de Kriyatschma, onthoud dat ook, dat ik niet steeds oh, hoor, Israël zeggen, Kriyatschma heeft de kracht. En, de, en zie hier, tijdens, in de kriyat Shma bij het zeggen van de Shma. Die in de Yotser is, dus in dat uh, derde gedeelte is, derde, in de, dat derde gedeelte van het gebed is, onderdeel is van het derde, derde gedeelte dat Yotser heet. Qua Aluasia, Asia de Asia en Jetsira zijn al opgestegen naar de wereld bij we hebben genaamd Tjeveret en Malgoed, en dat zijn aspecten van Tjeveret en Malgoed. Je hebben beneden bria, die de zonen van de bria zijn. Zie je Alles wat eronder is, een traptreden daaronder is, of nog een andere traptreden die onder een hogere traptreden heet, heet zijn heeten, zonen. Die zijn de zonen van de wereld bria. Eigenlijk, een is de Bina. Eigenlijk. Bina. En de in de Brija zijn echt nefashot, nefesh. Sorry, eh, neshamot. Het innerlijke gedeelte van de Brija zijn neshamot. Ne, Terwijl het innerlijke gedeelte herinneren nog van Asiya is nefashot, afgekort het woord nefesh, een lagere vorm van de ziel. En die van de Yitziras zijn rochot. Beide zijn uitwendig, nou, ten aanzien van Bria is alles uitwendig natuurlijk, wat eronder is, maar de, het inwendige gedeelte van Asia is Nefesh, of Nefashot, meer of uit. en het inwendige gedeelte van uh, Yetzera zijn rochot. en de, het inwendige gedeelte van de Bria, dat heet neshamot, het woord neshama, het innerlijke gedeelte van, het eigenlijk, uh, de hoge ziel van de mens. Wat a, zestien, anu tzrichin, lalotam, babriya, met man etzer imam, shihiholam abriya, kideishit, nulla zij vindt in pniemimum akifim, bief genate nefas, nane schamot, ha, nare, feit genate en nu, anuts riechen, ta. let op, wat hij zegt dienen zij op te doen steken. naar de bria, in het aspect van, als man, let op, als man bij hun moeder, welke moeder van hen is, de wereld Bria, dus wat wij doen opstegen, de wereld uh, Asiya en Bria, sorry, Asya en Yetsira naar de Bria, Bria is de moeder Bina, en dat komt naar boven als man, zie dat, altijd opstegen van beneden naar boven, is altijd als het ware man, ten, ten opzichte van het hogere, waar men opstijgt. Kedeshit nullahem mogen, opdat men aan hen inwendige en uitwendige mogen zou, ge zou, zou geven. De Regel 17. In het aspect van het inwendige, die het aspect van neshamot zijn is, zoals boven gezegd werd. Dan, duidelijk, dus wij stegen op van Asiana. naar de wij brengen Asiya en de naar Asiya en etcetera naar de om daar nešam ne ne onze nešam nešamot aan onze nešamot en rood, tutefuch nešamot de ziel de hoogste ziel, het de derde de derde component het de hoogste component van onze ziel. Kijk waar Hamochin А пнеми, а пнеми вам шель ахтин ахитсониют. Клалут а уломот в брияде ацилут. На фила шель яд, шель рожканаль. Вэтабы крият шмана нейхентин мохин пнемиму макифим. Бипнемит нешамота шамот брия. Киквара мохин а вант de mogen, de inwendige en uitwendige mogen van de uitwendige gedeelte, zijn uh, al uh, de oftewel de het, het, het totaal van de werelden, van de bria, uh, uh, van de naassin, zijn geworden, zijn al geworden, door, de, door het gebed, door dat gebed, oftewel, door de uh, tfilasheliat, door die doosjes die men legt op zijn hand, en, en, uh, en die van het hoofd, zoals gezegd werd, die al die mogen zijn, al, uh, al, uh, verkregen, zijn verkregen al uh, daardoor, nog, maar dat is alleen maar door de uit, voor, de, voor het uitwendige gedeelte, voor de werelden en niet voor de zielen. Daarmee, let op, daarmee hebben wij ze al opgeteeld let op, na, van de Bria naar de Atsilut. Dus, Ten aanzien van het uitwendige gedeelte hebben we dat al gehad. In, die, in dat uh, laatste gedeelte van uh, de vier handelingen die vooraf gingen aan het gebed, maar niet, niet het inwendige gedeelte, niet de zielen, dus op hun eigen plaats beneden hebben we dat wel gedaan. Al opgetild naar de absolute, alleen maar het uitwendige gedeelte, maar niet de zielen zelf. Wat a be kriat shma, maar nu in de kriat shma, bij het zegen van de shma, Israël, nas in mogen primim worden gemaakt, aangemaakt, de inwendige en uitwendige mogen, de regel 19, be in het inwendige gedeelte van de Neshamot, van de Briya. Dus die stijgen opnieuw nu ook op nu, de het inwendige gedeelte van de wereld, uh, van, uh, stij, van de wereld, uh, Bria, samen dus met de Asia en de, de ayat ja, sera die naar de Bria zijn opgestegen, die, die stijgen opnieuw naar de Atseud. Omogen pnimim, Blia makifim, ba'atsilud, kanal, kmoshe gatu, ba'ezrat Omogen pnimim, en ook worden gemaakt, oftewel aangemaakt of verkregen, de inwendige mogen, let op, zonder makifim, zonder omringende lichten, in de azilud. Zoals, zoals we dat zullen leren, ba'ezrat Hashem.